Ida's kleine bloemen. Geloof jij in magie? In fantasieën, vliegende vissen en dansende bloemen? Oh, maar dat moet je. Want alleen dan kun je het geloven als je het ziet. Ben je er klaar voor? Laten we beginnen met het verhaal over Ida en haar dansende bloemen. Het begint allemaal in het plaatsje Vluchtdorp. Een plek waar magie leeft. Speelgoed, bomen... Huizen, zelfs de meubels. Alles komt hier tot leven. Maar er zit een attertje onder het gras hier. Alleen diegenen die in magie geloven, alleen die kunnen het zien. Midden in het centrum van het Vluchtdorp, in een groot huis, woonde Ida. Ida was een lief klein meisje die van haar bloemen hield. De rozen, de anjers, de narcissen, de tulpen. Dat waren haar echte vrienden. Maar Ida glimlachte nooit. De verse geur van de bloemen, de zonneschijn, de ochtenddauw, Ze probeerden het allemaal, maar het lukte niet. Ze praatte met de bloemen. Ze zorgde erg goed voor ze. Ze gaf ze elke dag water en toch glimlachte ze nooit. Ida hield van tekenen. Vader hield van Ida. Hij wilde dat zijn prachtige dochter ging glimlachen... Hij regelde kunstlessen voor haar in hun eigen huis. Alle jonge en slimme mensen van het vluchtdorp kwamen er om kunst te leren. Henry was één van hen. Nu, Henry was een jongen die in magie geloofde. Hij sprak met de bomen en met de struiken. Wolken kwamen naar beneden om alleen hem nat te regenen. Niemand geloofde zijn verhalen. Maar dat hield Henry nooit tegen... Op een mooie dag. Wat doe je hier, Henry? Oh, ik ben blij dat je het vraagt. Kijk dit eens. Wat is er mis met je? Dat is verschrikkelijk. Weet je wel wat je getekend hebt? Ja, kijk. Dit is een man die aan de gallig hangt. Hij houdt een hart in zijn handen om te laten zien dat hij de harten van de mensen gestolen had. Ik denk dat dat heel interessant is. Interessant? Die jongen is gek. Laatst zei hij dat een vallende ster een ster is die weggaat uit de hemel op zoek naar liefde. <lacht> is dat waar, van de sterren? Oh, natuurlijk niet. Genoeg van deze onzin nu. Hoe vaak heb ik je al gevraagd te stoppen met leugens te verspreiden, Henry? Met alle respect, meneer. Is fantasie... Niet de manier waarop kinderen leren. Geweldige lessen kunnen niet worden geleerd door hun fantasie af te kappen. Leer jij me nu om te leren, mevrouw? Eh, uh, nee, ik wil alleen... Dat is nu genoeg. Ik lieg niet, weet je? Een prachtige ster vertelde me dit zelf. De pen in Henry's hand knikte enthousiast. Maar helaas... Sherry geloofde niet in magie, dus kon ze het niet zien. We zijn al laat om met de lessen te beginnen hier. Nu, waar is dat meisje wat nooit glimlacht? Ida! Oh nee, mijn bloemen! Ik weet niet wat er met ze is gebeurd, kijk! Waarom heb je altijd zorgen? Heb je niet geleerd om te lachen? Maar er is niets om vrolijk over te zijn. Kijk naar mijn bloemen. Ho! dom. Ze zijn natuurlijk aan het verwelken. Verwel wat? Verwelken? Dat betekent dat ze doodgaan? Och, oh jeetje. Pianist zijn lukt me beter. Nou, nou, dat is de natuur. Alles zal een keer doodgaan. Zet ze nu maar weg en laten we beginnen met de les van vandaag. Maar Ida was niet in de stemming om te tekenen. Ze keek bedroefd naar haar bloemen. Wat heb ik gedaan zodat jullie dood gingen? Waarom kan er niet één reden zijn om blij te zijn? Wat moet ik doen om jullie te redden? Luister niet naar hem, Ida. Ze zijn niet dood. Ze zijn alleen moe van al het dansen. Dansen? Ja, joh. Ken je niet het kasteel buiten de stadspoorten? Het zomervertrek van onze koning... Ze gaan er s'nachts naartoe om te dansen. Ik was gisteren in het kasteel. Er was geen enkele bloem of blad aan de boom. Overdag blijven ze niet daar. De kasteelheer is niet aardig tegen ze. Hij praat niet tegen ze en is niet lief voor ze. Ze gaan erheen om te dansen omdat ze er een grote plek hebben waar ze rond kunnen dansen. Maar ze moeten oppassen voor de kasteelheer die er s'nachts waakt bewaakt altijd de deur. Zodra hij voetstappen hoort, vertelt hij het alle dansers. Ze verstoppen zich waar het kan. Dus, zodra de kasteel hier binnenkomt, ruikt hij alleen een hoop bloemen en ziet hij niks. Echt? Ja, ja! Dan, na het bal, gaan ze allemaal terug van waar ze kwamen. En dan, dan wachten ze tot het weer avond wordt. Wacht, Vertel je de waarheid? Ik wil het zien, maar ik kan s'nachts niet naar het kasteel gaan. Wat moet ik doen? Hmm, even denken. Ik heb een idee. Beloof je me te geloven, Ida? Dit omdat mijn plan je de dansende bloemen zal laten zien, maar alleen als je me gelooft. Uhm, oké. Okay. Ja, als je vanavond gaat slapen, sluit dan de deur van je speelkamer. Op die manier kunnen ze niet weggaan. Ze zullen dan dansen in je speelgoedkamer. Maar denk eraan dat je genoeg ruimte voor ze maakt... zodat ze niet tegen je meubels knallen. Je weet hoe ze s'nachts dansen op een bal, toch? Mm -hmm. Henry, wat een hemelsnaam ben je aan het doen... Zien hoe bloemen dansen? Dansende bloemen mijn hemel. Hoe kan iemand het hoofd van een kind zo vol stoppen met stomme fantasie? Klaar nu met dit fantasiedansende bloemenverhaal. Na de lessen ging Ida snel terug naar haar kamer. Oh, hallo, Sophie. Ik hoop dat je goed hebt geslapen. Um, sorry, Sophie, maar je moet vanavond ergens anders gaan slapen. Deze bloemen hebben meer zorg nodig. Ze zijn moe. Ida kon zweren dat ze Sofies gezicht blauw zag worden. Maar wie gelooft nu dat een pop gevoelens heeft? Want is het nu niet zo wat iedereen gelooft de waarheid zal moeten zijn? Slep zacht nu, oké? Okay? En als jullie willen gaan dansen... zorg ervoor dat jullie niet moe worden. De bloemen antwoorden Ida niet... Maar ze wist heel goed dat ze naar haar luisterden. Die nacht kon Ida niet lang slapen. Ze herinnerde zich alles wat Henry haar vertelde. Ze had de deur van haar speelgoedkamer op slot gedaan. Ze wilde niet dat haar bloemen ontsnapten. Ze wilde niet dat ze in problemen kwamen. Maar nog meer dan dat, ze wilde ze zien dansen. En ze geloofde dat ze dat zou. Laat me alsjeblieft zien dat de bloemen dansen. Alsjeblieft. Uiteindelijk kwam de slaap. Hmm, wat. Wat is dat voor lawaai? Oh, dat zijn vast en zeker de bloemen. Ze dansen. Ik moet gaan kijken. En hier waren ze allemaal. De rozen, de narcissen, de anjers, iedereen. Oh, wat zag het er mooi uit. De bloemen uit alle fasen zwierden en bewogen over de vloer. Lily speelde op de piano. Nadat ze de bloemen zagen, kon Ida's speelgoed zich ook niet inhouden. Oeh, dit is de beste nacht van mijn leven! Alles ging goed totdat de bezemstil begon te schreeuwen. Hoe kan iemand het hoofd van een zo volstoppen met stomme fantasie. Hoi, hey, heb je mijn bewegingen gezien? Ik wist niet eens dat ik zo kon bewegen. Woehoe! Ida kon zich niet bewegen. Ze keek er ongelooflijk verbaasd naar. Ze keek naar haar zieke bloemen. Ze wilde dat zij ook gingen dansen. Maar ze was niet de enige die dat wenste. Hey, ga jij niet dansen? Ik voel me niet zo goed. Kom op, kom. Dansen zal je beter doen voelen. Ah ja. Laten we dansen, Brenda. Ja. Laten we plezier hebben nu het kan. Oh, hun kleur is bijna verdwenen. En toch... Kijk eens hoe blij ze zijn. We hebben zoveel te leren van deze bloemen. En toen werd er geklopt vanuit Ida's kast. De schorsteenveger opende de lade en vond Sophie erin. Ah, uh, ik dacht al dat ik hier nooit uit zou komen. Het is hier zo ontzettend donker. Wat is hier aan de hand? We hebben veel plezier. Het is een feest. Een feest? Een feest? En waarom ben ik dan niet uitgenodigd? Oh, oh, ik nodig je nu uit. Wil je met me dansen? Oh, jee. Jij bent ook makkelijk, hè? Sophie wilde dat een knappe bloem haar ter dans vroeg, maar alle bloemen waren al aan het dansen en het zingen. Niemand had tijd om naar Sophie te kijken. Zij ging toen op de open lade zitten. Misschien kan niet iedereen me zien, dacht ze. En toch? kwam niemand. Uiteindelijk besloot ze maar te gaan dansen. Helemaal alleen. Maar toen... Voel jij je wel goed? Ben je gewond? Oh jij! Is er niet een knappe vent die me wil helpen? Ga weg! Ik ben oké. Okay. Oh, maar alsjeblieft, laat ons. Waarom zijn jullie zo vriendelijk voor mij... Maar natuurlijk, je deelde je bed met ons. Dat was heel aardig van je. Oh, ehm, uh, ja. Jullie zijn echt aardig. Jullie mogen mijn bed houden. Ik zal niet klagen. Dat is erg aardig. Maar we zullen het niet gebruiken. Morgen zijn wij weer weg. Nee, ga alsjeblieft niet weg. We kunnen niet weg, lieverd. Wil je iets voor ons doen? Vraag Ida als ons in de tuin wil begraven, zodat wij elk jaar terug kunnen komen. Ik zal haar nou dat zeker vertellen. Ah! Oh, wat zal er met mijn bloemen gebeurd zijn? Oh, geen zorgen. Jullie zijn nog steeds zo mooi als altijd. Ida keek naar de tuin en oh, wat een wonder. Ze glimlachte met de mooiste glimlach ooit. Nu ze in magie geloofde, wist Ida wat ze moest doen. Ida kon nu met de zon en de maan praten. Ze zong samen met de lepels en danste met de planten. Nu geloofde ze in magie. Magie is wat ze overal zag... De bloemen hielden ook hun belofte. Ze kwamen elk jaar terug bij Ida. De legende is nu dat Vluchtdorp nog steeds bloemen heeft die de hele nacht dansen. Ida's bloemen, die magie naar Vluchtdorp brachten en een glimlach bij kleine Ida.